11 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De omwonenden van de deels ingestorte woningen in Den Haag... mogen nog niet naar huis. De gemeente Den Haag zegt dat het gebied de komende uren afgesloten blijft. Vandaag wordt gekeken welke woningen veilig genoeg zijn... om bewoners kort naar binnen te laten om spullen op te halen. Voor bewoners die voorlopig niet bij familie of vrienden kunnen blijven... wordt opvang geregeld. Bij de gasexplosie gistermiddag in Den Haag raakten tien mensen gewond. Een Russische dief heeft onder de ogen van museumbezoekers... een duur schilderij uit een museum in Moskou gestolen. De man haalde het werk zo nonchalant van de muur... dat omstanders dachten dat hij een museummedewerker was. Pas minuten later werd alarm geslagen. De dief werd een paar uur later opgepakt... en gaf toe dat hij het werk op een bouwplaats had verstopt. De piloot van het vliegtuig dat vorig jaar maart neerstortte... op het vliegveld van Kathmandu in Nepal... was gespannen en emotioneel in de war... Uit onderzoek blijkt dat hij er met zijn hoofd niet bij was. Het toestel kwam naast de baan terecht en vloog in brand. 51 van de 71 inzittenden kwamen om het leven. In de Tweede Kamer is veel kritiek op staatssecretaris Snel van Financiën. Nu blijkt dat duizenden belastingaangiften van MKB-bedrijven niet goed worden gecontroleerd. Daardoor loopt de overheid veel geld mis. Dagblad Trouw heeft een intern document van de Belastingdienst in handen... waaruit blijkt dat 25.000 risicovolle aangiften van MKB-bedrijven... niet zijn behandeld. Na eerdere problemen bij Belastingdienst... lijkt nu ook weer personeelsgebrek het grote probleem. VVD, CDA, PVDA, SP en D66 willen snel in debat daarover... met de staatssecretaris. Tot besluit nog het weer. Het is bewolkt en regenachtig. In de middag kan de zon soms even schijnen... maar later vanmiddag zijn er weer buien... soms met natte sneeuw of hagel. En het wordt vandaag een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Was, uh, Never Let Her Slip Away van Andrew Goals. Welkom in de tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Op deze mooie dag waar de zon niet schijnt nog. Maar, nee, maar de temperatuur in ieder geval prima is, zeg ik dan. Het was wel heel erg koud de afgelopen dagen. Ja, nee, de afgelopen dagen was het heel koud. En nu is het gewoon uh, 7, 8 graden. Dus ik ben helemaal blij. Bij ons uh, zit uh, Erik Weijers. Goedemorgen, Erik. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, gezellig op is. Op het laatste moment. ingevlogen uh, ja. gevlogen over... Uh, ja, wat er op dit ogenblik bezig is... Uh... Op het circuit en wat er gaat komen? Nou, vandaag niks. Nee, lekker rustig. Nou nee hoor. Ik vind het altijd nee, wel lekker. Jullie dus we hebben dus de, zo... de afgelopen dagen geen ijsrijden. Uh, nee, nee, ook niet. Nee, nee, nee. Ik moet zeggen, het was ook uh, wel toeval dat uh, deze week eigenlijk bijna geen activiteiten waren. Dus uh, de sneeuwval heeft dat betreft heeft niks uh, Geen route te eten gegooid bij activiteiten. Is er is er dan geen, uh, geen sneeuwdrift of ijsdrift? Uh, nou, of dat, dat willen niet... wel heel veel mensen. Dus we moeten zorgen dat, dat die racebaan nou goed op slot zit. Anders gaat iedereen inderdaad stiekem op rijden. Dat vinden. Dat is natuurlijk mooi. Nee, dus dat hebben we best gedaan. Ook om te voorkomen dat als het ja als mensen wel gaan rijden en die sneeuw rijden, het gaat dan een beetje doden in Vries en vriezen, dan heb je als je niet uitkijkt, heb je ineens een hele grote eisbouw, waar je Dan weer heel veel meer last van hebt dan, dan de sneeuw zeg maar alleen. Dus nee, we hebben dat zorgvuldig hebben we dat. Uh, ja, ik was nog een beetje enthousiast. Ik heb ook een filmpje gezien van de, iemand die. Uh, een rondje gaat op het oude circuit en dat was dan onder de sneeuw. En dat ja, was dat is het? Uh, klopt, dat was van de week, uh, waar, kwam dat op social media aan de boven. Dat was van Rob maken ergens in de jaren ja. 60 of 70. Ja. Nou, met een bnw Het inderdaad over het oude circuit. Uh, get, uh, nou ja, alleen maar dwars met die auto eroverheen. Dat is natuurlijk prachtig. Ja, dat is een prachtige beelden. Maar goed, jij uh, gaat iets vertellen over het uh, jaarprogramma voor 2019 en de belangrijkste evenementen. Wanneer is het eerste evenement waarvan jij zegt van nou. Dat is even belangrijk om te noemen waar we mee gaan beginnen. Ja, nou kijk, als je, we hebben natuurlijk heel veel evenementen. Hè. We beginnen al vrij vroeg, 10 maart. hebben we het Automax Street Power Festival. Uh, wat altijd heel veel ja, bezoekers al trekt. Uh, dan eind maart natuurlijk de Runners World Circuit Run. Wat natuurlijk uh, geen autosport is, maar wel een fantastisch evenement. Hoeveel, hoeveel inschrijvingen zijn er? Nou ja, het afgelopen jaar waren er zo'n 12.000, 13.000 hardlopers. En dan, uh, dan heb je nog 5.000, 6.000 wandelaars op zaterdag. En nog mensen die gaan fietsen. Dus er zijn bijna 20.000. Dus mensen gewoon aan het sporten houden. is heel en veel. En in Zandvoort dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus dat is, uh, ik zeg even op mijn hoofd, 29 maart. De laatste zondag in maart in ieder geval. En uh, ja, dan gaan we ons daarna, gaat een beetje gaan de race weer uh, tevoorschijn komen en begint het uh, raceseizoen uh, met, uh, met Paasraces, uh, allemaal nationale klasses. En dan het eerste grote internationale evenement zijn weer de Jumbo Race Dagen met, uh, met Max Verstappen op uh, 18 en 19 mei. En dan, uh, ja, dan wordt het weer gewoon een uh, volle bak race in Zandvoel. Met ook een heel mooi bijprogramma. 18 en 19 mei. 18 19 mei, ja. Belangrijke data om te onthouden. Die zou ik zeker onthouden, inderdaad. en uh, dan hebben we ook weer het Wereldkampioenschap Tourwagens, hebben we meer in dat programma ook rijden, dus ook weer heel mooi. Uh, nou ja, dan hebben we allerlei andere activiteiten weer. Uh, het Cycling Sandwich weekend in 13 en 14 juni, uh, ook niet meer weg te denken van de kalender. En dan de tweede grote internationale evenement is dus op 13 en 14 juli, uh, de Blancpain GT World Series. Dus een, eigenlijk een... Ja, Wereldomvattende GT-serie. Uh, die rijden in verschillende formaten wereldwijd, in Europa, maar ook daarbuiten. En die komen naar zandvoort voor twee sprintraces. Dus een heel mooi dik veld met, uh, met GT3 auto's. Maar ook een heel mooi bijprogramma met het Europees kampioenschap GT4 en de Lamborghini Super Trofeo. Dat is ook een ontzettend spectaculaire klasse, nog nooit in Nederland geweest. Met uh, dik 40 Lamborghinis die tegelijkertijd gaan racen. Ik heb wel eens wat beelden van deze zien. Dat gaat wel eens fout. Dat is dan zo zonde? Hè? Ja, het is heel zonde. Maar goed. Ach ja, die mensen willen ook een uitje hebben. En die willen graag naar Zandvoort komen. Dus uh, uh, dat vinden we hartstikke leuk. Uh, dat is 13-14 juli. En dan hebben we in augustus, op 10 en 11 augustus, de ARC GT Masters. Ook een internationaal GT-evenement. Dat ook prachtig is. Waar heel veel Duitse autosportfans ook naar voor naar Zandvoort komen. Uh, en dan 7-8 september de... Historic Grand Prix, de achtste editie al. Ja, en, uh, ja we gaan we met z'n allen in Zand van genieten, natuurlijk. Ja. En uh, met ook alle activiteiten in het dorp op de Boulevard. De Classic Parking, de parade door Zandvoort. En, uh, ja, en dan daartussen door hebben we natuurlijk altijd allemaal nog de nationale race evenementen. Hè, bijvoorbeeld het Alfa Romeo weekend of uh, van DNT, de Weekend. of de, de Noordzee-Cup. Uh, komt ook allemaal weer terug. En ja, zo horen we dan daarna richting het einde van het seizoen alweer. En dan uh, voor mij, eerste week in oktober, hebben we die finale races. Maar er is natuurlijk altijd wel iets te doen op het ja, circuit. Er eh, zijn tussendoor vrije rijdagen, er zijn klop. examendagen, licentieexamens ja, worden nee, afgenomen. Het is bijna he, toevallig, toevallig vandaag dan niet. He, wat, doet er, wat gebeurt er vandaag of zo? Nou, dat is het dan niet. Maar dus eigenlijk is dat een uitzondering. Uh, en dat komt ook eigenlijk, want eigenlijk zou vanmiddag zouden er wel wat activiteiten zijn. Maar vanwege de weersomstandigheden van de afgelopen dagen uh, kreeg die organisator heel veel afmeldingen. En uh, ja, we hadden in overleg besloten om dat uh, te verplaatsen aan een ander moment dit jaar. Uh, omdat het anders weinig zin had. Maar eigenlijk, als je nu het buiten gaat, had het vandaag ook gewoon gereden kunnen worden. Ja. Maar goed, het is uh, nu even opgeschort. Ja, was niet de verwachting dat het uh, zou dooien? <laughs> nou, we zagen het wel aankomen hoor. Maar ja, mensen gaan toch van tevoren hun auto's prepareren natuurlijk. Hè. Het is niet een last minute beslissing. En hier is het dan wel uh, sneeuwvrij. Maar als je in het oosten van het land komt, uh, ja, dan is het weer, eh, of buiten Nederland, hè, dan is het de boel nog weer bevroren. En, ja, dat is nou eenmaal zo. De gebruikers van het circuit die komen doorgaans niet allemaal uit de regio. Die komen overal vandaan en vaak ook uh, gewoon dagelijks uit het buitenland. Ja, en dan is het gewoon uh, ja, moeilijk over te brengen dat het hier wel voor elkaar is. Ja, gisterenavond nog koude oranje had ik begrepen. Ja, daarom, daarom. daarom. <laughs> ja, onbegrijpelijk. Maar stel je nou voor hè, die, die andere dagen dat er wat te doen is bij jullie dus... Al die, al die uh, evenementen die ook privé of particulier uh, georganiseerd uh, worden bij jullie... zijn die ook toegankelijk voor iedereen bijvoorbeeld ja. zo'n licentie examen over het algemeen de... wel ja hoor ja het is eigenlijk is het maar zelden dat dat een het circuit zeker door de weeks, uh, niet toegankelijk is Het komt wel eens een enkele keer voor als er echt een privé evenement is uh, uh, en moet je voor denken aan een een, een een automerk die echt voor ja, klanten heel selectief uh, het circuit privé wil hebben ja, dan dan staat er iemand bij de bij voor de tunnel en dan mag mag je het circuit niet op maar dat is eigenlijk dat komt een paar keer per jaar misschien voor en uh, voor de rest altijd toegankelijk en uh, ja ik zeg wat dat betreft is het ook echt voor alle zandvoerters dus als we een keer een rondje maken ja lopen ze keer dat circuit op want ja. het valt me wel eens op hè, dat heb ik ook wel natuurlijk de nieuwjaarsreceptie uh, op het circuit uh, van de gemeente uh, begin januari ja dan zie je mensen en die zeggen goh ik ben hier uh, nog nooit geweest ja. En ik denk, nou, waarom niet? Je woont in Zandvoort en het terrein ja, is altijd en, toegankelijk. En, en je kunt of boven bij, uh, bij Bernie zitten of je kunt ja. beneden bij Mickey ja. zitten. En, Dan hoor de horeca is ook altijd open. Altijd dus open. Kan, dus je kan altijd even terecht. Dus uh, ja, iedereen die nog nooit uh, daar geweest is, ik zou zeggen, kom een keer, kom een keer langs gewoon. Ja. Het is heel erg leuk. Als je een beetje geluid hoort op het circuit, ga kijken wat er aan de hand is. Dat zou ik ook zeggen. Ja, ja precies. Uh, dit jaar geen DTM. Klopt, voor het eerst in 18 jaar geen DTM. Uh, dat is uh, ja, eigenlijk een bewuste keuze voor ons uh, geweest. Uh, omdat het uh, voor ons financieel uh, ja, onhaalbaar werd om dat evenement te blijven organiseren. Ons contract met de organisatie was afgelopen. Uh, we moesten dus onderhandelen voor nieuw, ook nieuw contracten en daarbij werden de... Ja, de eisen dusdanig dat het voor ons gewoon geen haalbare kaart meer werd. Kom ook bij dat een van de belangrijkste pijlers onder het kampioenschap Mercedes. Die dat jarenlang gedaan heeft. Die dat ook financieel in Zandvoort erg ondersteunde. Vanuit de Nederlandse importeur ook weg viel. Mercedes stopte mee. Ja, dat was voor ons nog een tegenslag. En ja, dat maakte het plaatje dusdanig. dat We zijn, nou ja, weet je, we, gaan, we durven dat gewoon niet aan. En we gaan voor een alternatief. En dat zijn die Blancpain GT World Series geworden. En ik ben zeker dat dat qua race ook waanzinnig gaaf gaat worden, dat het heel veel internationale uitstraling gaat geven en uh, ja, uh, dan maar zonder DTM een keer. Dat uh, ik ben er de laatste keer ik was twee of drie jaar geleden geweest en uh, ik vond het toen ook niet zo heel spectaculair meer. Ja, dat is ja, dat kan misschien dan een race van die niet zo spectaculair was, maar wat je wel merkte is dat het uh, is natuurlijk in de DTM is natuurlijk een echt een een race die door autofabrikanten, Duitse autofabrikanten, gedragen wordt. En die dat ook ondersteunen. Nou, er is natuurlijk nog wel wat gebeurd afgelopen jaar met de Schumel Software en andere... Uh, uh, aan verwante Foute zaken. Dingen. Waardoor het toch uh, allemaal wat minder uitbundig is geworden. En, uh, dus er worden wat minder mensen uitgenodigd. Uh, wat minder franje eromheen. Ze doen het nog wel. Maar het is niet meer zo uitbundig uh, wat het was. En dat is dan ook voor ons als promotor van zo'n evenement. Ja, is dat uh, best wel een aderlating. En uh, ze dus moet je veel meer het nog hebben van bezoekers bezoekersaantallen, Dat lukt wel. Maar ja, niet genoeg om, uh, om al die kosten die je moet maken om zo'n evenement te organiseren te kunnen dekken. Dus uh, ja, dat is helaas jammer, uh, maar zeg nooit nooit, uh, uh, vooralsnog uh, nu even een paar jaartjes niet. Uh, maar in de toekomst uh, sluiten we niks uit. Heb ik nog een andere vraag. Ik weet dat, dat uh, de marshals hè, die uh, jullie hebben, dat zijn allemaal vrijwilligers. Ja. Uh, Zitten jullie altijd uh, vol met die, met die vrijwilligers? Zijn er uh, mensen die nee, zich nee, nee. Nou, dat, we hebben eigenlijk altijd wel behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Maar gelukkig zijn we wel in de omstandigheden dat de Officials Club Automobielspraak, de ook OK, afgekort, wel een hele gezonde club is. Met heel veel enthousiaste marshals. Maar uh, er zijn tegenwoordig zoveel activiteiten op het circuit. Eh, soms ook vaak eh, door de week eh, activiteiten waarbij nou, wel toch wel hard gereden wordt en dat er ook marges moeten komen. Dat het op die club officials, en dan zijn er echt wel enkele honderden, behoorlijke druk legt. En, eh, dus we zijn altijd eigenlijk wel op zoek naar, uh, naar extra mensen die het die, die willen doen, dat het leuk vinden hè, om bij de autosport betrokken te zijn. En, uh, en, uh, en daar uh, ja, in clubverband uh, zeg maar onderdeel van zijn. En natuurlijk hoe met hoe neusbrug, melden mensen en, zich aan? Nou, die kunnen naar de website, dat is www.oka streepje Zandvoort.nl en als OCA uh, of gewoon via de website van het, van het circuit. Uh, ja, kunnen ze kijken uh, hoe, uh, hoe ze daar terecht kunnen komen en dan kunnen ze een mailtje sturen. En dan we hebben introductiedagen, we hebben een heel mooi, gezellig clubhuis waar die mensen allemaal naartoe gaan, waar ook alle activiteiten georganiseerd worden. Dus ja, dat is echt. Uh, als je erbij wil zijn, dan, dan moet je. Moet je dat ja, hier ja, ja, om er ja, absoluut, te zijn. absoluut. Absoluut. Is er een minimumleeftijd voor? Uh, de minimumleeftijd. Je kan vanaf 16 jaar kun je al uh, mee, zeg Maar, mee, maar goed, van echt vanaf 18 jaar kun je echt volop uh, Maar dan raad. krijg je wel een, een soort training, neem ik aan. Ja. Hè? Nee, je iedereen kan het, wordt... Uh, nee, nee, nee. Je, je wordt ook gelicentieerd. Dus je krijgt een opleiding. Hè. Theorie en praktijk. En uh, je hebt ook verschillende functies, heb je. Uh, je hebt uh, flag marshals, je hebt paddock marshals of pitlane marshals. Je hebt start officials je hebt postleiders, je hebt rescue marshals. We hebben van allerlei variaties heb je. Iedereen uh, ieder, heeft zijn Specialist met ook zijn eigen opleidingstraject. En je krijgt ook een licentie van de KNAF, de Nationale Oudersportbond, uh, waarmee je dan uh, ja, officieel ook uh, ja, erkend wordt als, als official en ook dan verzekerd bent. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk ja. uh, uh, dat je goed verzekerd bent. En het leuke is ook... Uh, het is niet gevaarlijk. Uh, nee, maar het is dan ja. een hobby voor heel veel mensen hier in voor Maar wat je ook ziet is dat uh, met, met internationale evenementen er ook vaak marshals van andere circuits uit buitenland, soms uit Amerika zelfs, of uit Australië, hier komen vlaggen en wie maar ook dat onze officials soms ook wel eens weggaan. Bijvoorbeeld naar de 24 uur van Le Mans, of naar de Formule 1 op Silverstone, eh, of eh, wat dan ook. En dat is natuurlijk ook heel leuk. Als oudsport je hobby is, en je hebt zelf niet de mogelijkheden om, om zelf achter het stuur te, te, te kruipen, ja, dan is eh, zo'n zo functie als Marshall natuurlijk fantastisch om, om daarbij ja. betrokken te zijn. Ja. Um, ik denk even naar uh, 2020. Dan zit jij waarschijnlijk weer hier, over de Jaarprogramma met belangrijkste evenementen. Ja, je weet waar ik naartoe ga. Ja, heel verantwoord. antwoord. Vraag vragen bijna. Um, ja, er is nog steeds geen nieuws. En als dat was was, intern, dan ga je het natuurlijk niet zeggen. Maar wat is de kans? Heb je daar nou ja, ik, meer dan 51% inmiddels? Of? Ja, ik vind, het, ik vind het moeilijk om in de percentages uit, uit te drukken. Maar uh, kijk. Uh, er, wordt nog, er wordt keihard aan gewerkt. En, uh, en, uh, het is op een gegeven moment natuurlijk niet alleen afspraken met elkaar maken... maar ook uh, de afspraken natuurlijk goed op papier met elkaar zetten. Uh, de financiering van het gebeuren rondkrijgen. En uh, natuurlijk uh, niet alleen zelf, maar ook het uh, bedrijfsleven, de overheden. Uh, je moet, heel veel mensen moet je op een rij krijgen. En dan moet het ook allemaal nog goed op papier staan. En dan kan je echt een klap op geven. En dat is een, uh, een enorm proces waar door veel mensen, ook kundige mensen, heel hard aan gewerkt wordt op dit moment. Uh, maar ik kan nog geen, uh, geen witte rook uh, signaal afgeven. Nee, nee, nee. Het nee, nee. kan ook wat dat betreft dan ook nog alle kanten op. Hè. Uh, we kunnen er wel een goed gevoel bij hebben. Maar uh, uiteindelijk kan je natuurlijk altijd nog een uh, paar meter voor de finish vlag stranden. Dat is ook uh, ja, autosport. Uiteindelijk moet er wel wat over blijven. En ook dat is belangrijk. Ja. Ja. Ja. Nou, we zullen dat in ieder geval zien. Ik zag wel dat er een hoop dingen uh, allemaal aan het veranderen zijn op, uh, op het circuit. Er wordt wat uh, gebouwd, wordt wat aangepast. Nou, de nieuwsreceptie was in een prachtige... Ja. Mooi prachtige, parfum. Uh, Um, zijn er nog meer dingen op stapel om dingen nou, aan te passen? op dit moment, ja. Kijk, dat, dat hangt natuurlijk ook wel een beetje af... van, van of 2020 de Formule 1 er voor komt. Als dat doorgaat, dan zal er de komende winter enorm veel gaan gebeuren ja. op het circuit. Ja, die, ja, die om... pad ook, die zal... Uh... Ja, er zal, er zal wat nodig uh, aangepast moeten ja. worden. Uh, het is niet zo dat we... en dat is ook vaak een gerucht wat dat er bijvoorbeeld een hele nieuwe pitsgebouw moet gaan worden of zo. Of op een andere plek, dat is allemaal niet zo. Dat blijft allemaal waar het is. Uh, en ook aan het circuit zelf, aan de baan... Eigenlijk aan het tracé gaat niks veranderen. Uh, maar hè, je wil natuurlijk wel dat het wie mooi voor de dag komt voor een wereldtoneel uh, natuurlijk dan. Ja. Uh, dus dus er zullen best veel werkzaamheden dan gaan plaatsvinden. Uh, werkzaamheden die anders ook wel gaan plaatsvinden de komende jaren dan. Alleen dan gaan we ze dus niet in één keer uh, Dus eigenlijk is dat nu ook een beetje het vacuüm waar we in zitten. Uh, ja, eerst moet bekend zijn, wat gaan we door met die Formule 1? Als dat het geval is, dan zal er in één keer komen winter heel veel gaan gebeuren. Ja. Gaat het niet door... Uh, dan zullen diezelfde investeringen ook gaan plaatsvinden, maar dan zullen ze wat meer in fases gaan doen. Ja. En dan zal het niet in één keer gebeuren. Wij uh... gaan het afwachten. Ja, Wij wachten dat het af. <laughs> ja. Allemaal ja. in ben spanning. Benieuwd. Ja, precies. <laughs> Ik heb een goede hoop op. <laughs> ja. En uh, nou, dan komen we wel een keertje ja, als het Ja, als het allemaal zover is. Voor positief ineens, kom ik graag nog een keer langs om het toe uh, te lichten. van een aparte uitzending van Goedemorgen. Uh, het lijkt me een hele <lacht> go goed plan om dat te doen. Uh, maar dan willen we ook de prins erbij hebben. Ja, dan, uh... Maar we moeten naar hem toe, want hij komt niet hier. Toch? Is dat zo? Zo, zo zit het in elkaar. Niet, uh, <lacht> dat zullen, <lacht> dat zullen we dan niet. zien. Ja, precies. <lacht> ja, zo is dat. Nou Erik, in ieder geval dank voor je komst. Graag gedaan. En uh, we gaan even een muziekje draaien. Dat is Jane met het nummer Kom. Het Jane met het nummer Mooi, mooi nummer heb je ja, nou dat goed gekozen. Ja. Bij ons uh, zitten uh, Marie-Louise Lok en Paris Lok uh, en Jacobi een beetje op de achtergrond. Uh, ik heb net uh, gevraagd, van, want ik ken Liva Lok van vroeger, zeg maar, uh, uit het dorp. Dus ik was even heel benieuwd wat uh, de connectie was. Nou, jullie zijn ja. de dochters van, uh, van Liva en uh, Liva was jouw uh, man. Ex-man uh, nou ja. Dan maar, was hij toch ooit wel je man geweest? Want waren deze mooie dochters er niet gekomen, laten we dat maar zeggen. Ja, uh, heropening Klikspaan. Uh, ja, er gebeurde nogal wat daar. Ik, ik moet zeggen dat ik was blij verrast dat ik weer leven zag bij de klikspaan, nadat het een hele tijd uh, dicht was geweest. En uh, ja, de klikspaan is natuurlijk toch wel een heel prominent stukje Zandvoort... met een enorme geschiedenis. Ik geloof uh, dat ik 23 was toen ik in Zandvoort kwam wonen... en uh, menig uurtje op het terras heb doorgebracht uh, bij uh, de klikspaan. Wat altijd heel erg gezellig was. Ja, en toen, toen uh, was er iemand en die zei... Uh, ik ga ermee aan de slag en dat ging mis. Ja, helaas wel, ja. Ja, ja. En hoe zijn jullie daar nu ingekomen? Uh, nou eigenlijk. Uh, mijn vader natuurlijk, of ons vader heeft natuurlijk de kliksman opgericht. Ja. En toen was helaas was Fred Hartman overleden. Wat echt een ontzettend zielig verhaal is. En want toen want de, Fred Hartman was degene die dus weer. Die ja. zou het gaan heropenen. Die zou het gaan heropenen. Ja, ja, ja. en het was ook echt wel <laughs> bijna af. Het is echt super mooi geworden. Alleen uh, op het moment dat bijna de opening was. Volgens mij een week voordat de opening ja. was. Is hij helaas overleden. En toen zeiden veel mensen tegen ons van, lijkt jullie het niet leuk, omdat jullie vader het ook ooit is begonnen, dat nu dan is de cirkel rond. Toen vond ik het eerst wel een lastig verhaal, natuurlijk zo snel. Ja, want, want het, wat deed jij? Voor, wat heb je gedaan? Of wat doe je nog steeds? Uh, mijn man en ik hebben samen de drie aapjes, of mijn vriend en ik hebben samen de drie aapjes, het restaurant in de Haltestraat. Ja. En we hebben ook samen een zoontje, dus het werd wel in één keer heel veel. Maar het verhaal is natuurlijk wel super mooi dat je dat kan doen met je zus en je moeder op de achtergrond. en jou, man, jouw ja. zus werkt ook bij de drie ja, aapjes. Ja, ja. Dus jullie doen dat samen met jouw man dan, inderdaad. Ja. Dat is wel een pittige onderneming... om dat er dan bij te doen, lijkt me. Ja, ja. Ineens weet ik waar ik jullie van ken. <lacht> <lacht> ik ga er wel eens eten. Ja. <lacht> ja. Ik heb het gepland voor aanstaande woensdag. Oh, dus, uh, oh nou, ja. nou, gezellig. Mooi tafeltje. <lacht> ja. Maar uh, ja, dus... Hoe, hoe moet je daar dan over nadenken? Want ik, ik kan me zo voorstellen dat je dan denkt van... wow, dat is wel uh, inderdaad uh, heel veel. Hoe, hoe ga je dat dan plannen? Want uh, uh, jullie zijn de, de drie aapjes die zijn niet elke dag open. Maandag zijn jullie ja, gesloten, Ja, maandag hè? zijn wij gesloten, ja. Oké, okay. en de klikspaan gaat wel elke dag open? Nou, in het hoogseizoen wel. Maar in het winterseizoen gaan we op maandag en dinsdag dicht. Oké. Ja. Okay. ja. En, dan, en dan open van? Uh, van drie uur s middags tot één uur s'nachts, sorry. Oké, okay. okay. ja. hoe, hoe ga je dat doen? Ja, dat zie ik wel. Ja, ik vind het heel spannend. Mijn vader en moeder hebben het ook altijd gedaan. Die hebben ja. drie we kunnen, kinderen, dus uh, wij kunnen dat ook wel. Ja, zeker. Dat is de spirit. <laughs> ja, zeker. Gewoon alles met elkaar verbinden. We zijn een familie en dan gaan we gewoon samen kijken hoe en wat. Iedereen staat onder onze rug. Mijn moeder, mijn stiefvader. Dus dat, uh... En, en uh, de kinderen van degene hè, die, die het zou doen, uh, ja. die waren toch ook al bezig om, om met hem samen dat te doen of is dat niet zo? Uh, niet dat ik weet. Niet. Hij zou nee. het alleen doen. Ja, want zijn, nou, ik, volgens mij is zijn ene dochter die zit nu in groep 7 en zijn andere dochter is nu volgens mij 15. Zegt zoiets, goed? denk ik. Oh, ja. Die zijn nog jong, ja. dat gaat hem niet worden. Nee, dus. dat, uh... Maar als ze de juiste leeftijd hebben, zijn ze hartstikke welkom natuurlijk is alleen maar leuk. Ja. Nou was er bij de klikspaan ook regelmatig uh, uh, waren er specialiteiten. Hè? Tenminste, er waren er dingen te doen. Er werd er van alles georganiseerd. Wat Zeker. hebben jullie in, uh, in petto voor uh, de toekomst? Mm. Nou, <laughs> gaat het hem aankijken. <laughs> ja. Nou, we willen gewoon uh, wel een beetje terug als vroeger gaan. Natuurlijk de oude mensen willen het terug hebben van vroeger ook. Maar ook weer de jongere doelgroep. Dat is wel tegenwoordig de nieuwe doelgroep. Gewoon door de week. Dus hopen we meer uh, van elk doelgroep wat aan te trekken. Vooral de borenuren weer, weer gezellig worden. En dan één keer zoveel dus tijd een gezellig evenement uh, te doen. Ja, want die zanger, hoe heet die jongen ook weer? Die lange jongen? Yves. Yves, Yves. Yves. Ja. precies. Die uh, trad ook regelmatig op daar. Dat ja. is ook de bedoeling dat hij weer terugkomt. Ja, zeker. zeker. Daar, zijn, ja, daar zijn wij mee opgegroeid. Sanny is, is de moeder van Yves. Dat is een hele goede vriendin van mijn moeder. Ja, wij zijn samen opgegroeid, dus het zal heel raar zijn hij als komt. hij niet komt. Nee. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En uh, wanneer uh, is de opening? We hopen 19 februari op mijn moeder de verjaardag. Dat zou wel het mooiste maar zijn. Maar... Oh, dus een feestje en gelijk de opening. Ja. Dat is makkelijk. Dat heb je goed ja, gepland. Ja. Yes. Wist zo al van tevoren, hoor. Ja, ja, ja, ja. Um, als ik denk aan de klikspan, dan, uh, dan bestaat die namelijk natuurlijk heel erg lang... Um, er zijn nog maar een paar uh, ondernemingen in Zandvoort die de naam al zo lang hebben. Um, dat heeft natuurlijk ook te maken met de geschiedenis van de, van, van, van de klikspaan. Um, maar toen de vorige, helaas overleden, uh, uitbater mm -hmm. uh, de klikspaan wilde gaan uh, openen, moest dat de naam klikspaan blijven? Daar, of heeft hij dat toen zelf voor gekozen? Nee, nee, nee, wij hebben daar sowieso geen aanspraak op. Over de naam Klikspaan, maar hij heeft daar wel zelf voor gekozen om het okay. met de Klikspaan te mm -hmm. laten heten. En um, als ik dan uh, denk aan. Uh, vroeger is het natuurlijk in de tijd uh, ja, behoorlijk wat aangepast in het pand. Ik ben ja. nog niet geweest uh, hoe het er nu uitziet, dus ik ga zeker even. Uh, Kijk, ik even kijken. Tuurlijk. Um, maar jullie zijn dan tot één uur open? Ja, ja. Maar waarom niet tot drie uur? Of mocht dat nog niet? Uh, nou, we, natuurlijk, als, uh, we vragen de vergunning wel aan tot drie uur s'nachts. Ja. Maar wij willen gewoon in door de week tot één uur, kijk, is het op vrijdag en zaterdag bloeddruk en uh, blijft de biertap open stromen, dan, dan blijf je open tot drie, drie uur. Maar ik bedoel te zeggen... Maar het nou, mag dus wel? Het mag zeker, ja, ja, maar okay. wij, wij komen zelf allemaal uit de horeca en wij hebben heel vaak gezien dat om één uur s'nachts, dan draait het gewoon om. Dan worden Gaan de mee. mensen... Die gaan, ja, dan... Of ze gaan dansen. Ja, of ze gaan dansen. <laughs> ja. Of niet. Ja. Dus je moet het een beetje aanvoelen, denk ik. En je ziet ook dat voor avond het woord. Stel je op een feest en het is helemaal druk en het is zomer. En het staat helemaal voor. En dan kan je moeilijk zeggen, hey, jongens. We uur, zijn uur, klaar ja, nee, dat kan, nee, dan blijf gewoon op de drie. Maar stel je ziet het een beetje avond aanlopen. Veel mensen gaan of daar naar een andere club toe om te dansen. Inderdaad, en meer... Dus dat uh, zien we aan de avond aan. Maar het blijft uh, Ja, want de opening van de drie aapjes... Hè, dat is, ik denk dat dat gemiddeld uh, tussen, de, tussen tien uur en half elf is. Hè, dat dat daar afloopt ongeveer. Ja. Uh, dan, dan, dan heb je als gast wel... Uh, ja, dan is het wel klaar. En dan stappen jullie over naar de klikspaan. Moet uh, ik het zo zien? Nou, waarschijnlijk werkt mijn zus er al. En dan s'avonds, na elf uur inderdaad... dan komen kom ik of Ed gaan zeker wel ook daarheen om... Uh, ja, erbij te zijn natuurlijk. mee af te sluiten. ja Om bij te springen. Het hopelijk is. <laughs> ja, hopelijk. <laughs> en oma past op de kinderen dan? Ja, en, en nou we, mijn ook. Maar we hebben ook mijn uh, schoonfamilie. bestaat ook echt uit een hele grote familie. Dus iedereen helpt. Iedereen past op. Dus super lief. Dat is wel heel fijn ja, natuurlijk. Dat, dat mijn, je een goede fijn. achterban ja. hebt. Heel ja. belangrijk hè? Het allerbelangrijkste. Ja. Zo is Alle dat. Ja. Wanneer gaan jullie voor het eerst open? Is dat vandaag? Hey, dat zijn... zei ze net al. Ja. Uh, meer uh, de officiële op oh, nee, verjaardag. Uh, ja, sorry. Uh, daar officieel proberen we inderdaad open te gaan hopen op 19 februari, uh, op, haar, op mijn moeders verjaardag. Waar? De... Party time. <laughs> Dus je kunt komen naar de opening, maar neem vooral ja, oh, ja. een cadeautje mee voor uh, Jacobin, zodat uh, ze ook echt een feestje heeft. Ja, uh, leuk. Ja, maar het wordt goed aangekondigd hoor, wanneer de opening ja, is. Ja. Ik denk dat niemand daar omheen kan. Nee, social media, uitnodigingen, dat komt uh, goed. Ja, nee, nee, ik dacht misschien dat de officiële opening dan inderdaad op die dag is, ja. maar dat jullie nu al open waren. Oh, nee, zo nee. Nee, de officiële opening en daardoor gaan we open. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik zal zeker even van de partij zijn. En ik Gezellig. hoop dat het heel druk wordt. En dat, uh, ja, dat jullie uh, plannetjes misschien wel niet door kunnen gaan, dat jullie om één uur gaan afbouwen, maar ja. dat het juist gaat opbouwen. ja Op haar verjaardag uh, ja. denk dat drie uur moet openblijven ja. hoor. Ja. Dus uh, nou, ik, ik, ik, ik, we gaan daar nog een keer op terugkomen. Denk ik, ik denk dat Cor en ik maar dan uh, samen een keer moeten... Ja. We, ja, Gezellig, ja. Precies. ja. ja. Supergezellig. Lekker wijntje van een biertje. <laughs> Komen we een biertje halen om weer... Uh, ja, ik, ik, ik, dit brengt bij mij wel heel veel herinneringen terug. Want ja. ik werkte toen uh, in de verpleging... En, uh, toen had je gewoon nog een uniform, zeg maar. Dus ik ging dan inderdaad in mijn uniform richting de klikspaan... om even af te blazen vanuit mijn werk. En uh, als het dan vol was, dan was er altijd wel een van de heren die daar zat... die zei van, is er niet iemand die even opstaat voor deze dame? Want die komt nu van de werk af. Dat was echt altijd heel ja, bijzonder. Superleuk. Elke keer is een, iemand vertelt, een oude iemand vertelt bij Drie Apes bijvoorbeeld... over de klikspaan, hoor je alleen maar... oh, ik had zulke leuke herinneringen. Of ik ja. heb een vrouw of een man daarop moed. Of het dat en dat is gebeurd. Nou, je zulke ja. leuke verhalen ze ja. dus probeer je dat wel. Terug te halen, weer iedereen zijn oude ja, ja. Trainiert... Nee, Het was ook wel een beetje dubbel, weet je wel? Het was ook wel een beetje een stoercafé. Er ja. zaten ook wel wat stoere mensen daarbij. Uh, maar het was ook goed, weet je. Het was, het was altijd heel gezellig. Ja, uh, vertrouwd, de lekker. Ja, zeker vertrouwd. Dus, nou, we wensen jullie uh, heel veel succes. Dank u wel. En, uh, nou, uh, en laten we maar afspreken dat uh, na het eerste jaar, bij het eerste jubileum, jullie uh, melden. Ja, <laughs> en dan kom je vertellen hoe het zeker. gegaan is Leuk. en uh, hoe het ervoor staat. Ja, dat doen we. Goed plan. Hoeveel personeel jullie inmiddels hebben. Ja. <laughs> ja. Ja. Of dat jullie het nog redden. Ja. Ja. Met z'n tweeën. Dank jullie wel. Dank Doe je wel. Muziek, hè? Zeg Wat Gaan we luisteren? Lust. Of heb je hem al aangezet? Oh, Hoezo? Ja. Vreselijk. Ik heb zo'n last van hechten in de tuin. Het is niet waar. Lost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 Vaderland, omdat u niet beviel. Nu zit u in zo'n centrum en u krijgt maar geen asiel. Ja. Maar het kan altijd nog erger? En dat klinkt misschien wel raar, want u heeft Fijn ja. om het af te leren dan. Je weet het, hè? Alleen als hij ijs en ijskoud is. Ja, ha. Ja, dat waren de zusjes von Kleef. Dat heb je weer heel mooi gevonden, Cor. Ja. Met het nummer herten in de tuin. Herten in de tuin. Maar goed, bij ons zit Willem van der Sloot en... Rob Pot. Precies. Zijn uh, linkerhand, alhoewel nee, rechterhand was het, maar hij zit ja, aan de linkerkant. Dit even voor de luisteraars. <laughs> uh, ja... De naam hertenfluisteraar die heb je natuurlijk gekregen... omdat je je heel erg actief bezighoudt met de herten in en om ons dorp. Om het maar even zo te zeggen. Je hebt vele voor- en vele tegenstanders, neem ik aan, in je activiteiten. Maar ja, je hebt maar één belang en dat zijn de herten. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Nou, niet alleen de herten, de veiligheid voor mens en dier... Daar sta ik voor. Ja. Veiligheid van mensen die er ongelukken voorkomen en dierenleed voorkomen. Ja. Waar, waar komt dat vandaan? Wanneer, wanneer is dat gebeurd? Uh, of is het, is het toen begonnen toen uh, er een hert uh, dreigde afgeschoten te worden in opdracht van de burgemeester bij de Oranje Nassau Daar kwamen mensen in opstand. Uh, toen is er ook die avond of de avond daarna is er een uh, bijeenkomst geweest in het raadhuis. En daar ben ik naartoe gegaan. En daar heb ik alleen maar uh, mijn ogen en mijn oren opengehouden. En alleen maar luisteren, niks zeggen. En de volgende ochtend vroeg opgestaan en eens gaan kijken wat er aan de hand is. Wat is het nou eigenlijk? En waar hebben ze het over? Waar hebben ze het over, ja. ja. En dan, ga je, dan zie je dus uh, groepen herten tevoorschijn komen. En dan, en dan denk je van, uh, die hoeven niet dood. Uh, dan moet gewoon iets gebeuren waardoor ze de andere kant op gaan. Of waardoor ze de mensen niet lastig vallen. En dan, uh, dan komt het goed. Nou, het is uh, begonnen. En toen kwam ik al snel achter dat er nog iemand bezig was. Dat was John Dallhuizen. En uh, dus ik was niet alleen. Dus ik heb het heel snel van hem opgepikt. En uh, kijk, hij had maar een half uur de tijdsmorgens... voor hij naar zijn werk ging. En ik had zeven van tijd, want ik was werkloos. Ja. En ja, en dan gaat het uh, van de een naar het andere. Dan ben je op een gegeven moment 14 tot 16 uur bezig per dag. Ja. En dan ging je die herten ging je steeds vroeger opzoeken. Uh, want je wilde voordat de mensen uh, in de auto stappen op weg naar hun werk. de herten in veiligheid hebben. Maar ook voor de mensen, de veiligheid op de weg. Ja. En dan, uh, toen bracht je ze dan eigenlijk via uh, het eindpunt. Uh, uh, van de Brede Rode Straat, de, de scherpe bocht om en dan richting strand. Yes. Nou, dat was gevaarlijk, want er kwam ook kwam de verkeersmorgen vroeg. He, de, de krantenjongen met de auto aanrezen. Dus het leven is gevaarlijk. Dus snel had ik dus al weer contact met de burgemeester hierover. Met hé, uh, hey, daar moet wat gebeuren. Er moet daar een inspreekplek komen. Nou, binnen no time was dat geregeld. Ja. Was maar er waren geen vergunningen voor aangevraagd. Maar het moest gebeuren. Uit ja. veiligheid voor. Voor ja, mij ook. Want ik, ik was niet verzekerd als er wat gebeurt. Maar daar praat je toen spra, uh, praten we over zo'n 30, 40, 50 herten. Ja, ik, ik wel heb al zo'n filmpje reis. gezien dat ik dacht van wow, dat, dat 50, 60, is dat ja, is toch wel een ja. beetje linkersoep. Ja, uh, Want als, als er één in paniek raakt, dan, uh, dan heb je niks te ja, vertellen ik, natuurlijk. In, in, als het de uh, mee. Ja, ja, het ja het is het is goed, uh, een zo is het. Dus in dat, nou ja, die inspreekplek was ik reuze blij mee. Reuze blij. Want. Je hoeft er niet meer door die gevaarlijke bocht. Dus dat, dat was uh, verholpen. Ja. Nou, en uh, dat ging prima. Dus je, uh, ja, je gaat een steek. Dus, als het voorjaar zomer. En dan moet je steeds vroeger op. Want ze gaan eerder terug. En dan ga je ze opzoeken. En, want ze, ze waren natuurlijk bij huis in de duinen. Dan moet ze een gevaarlijke weg over. Het zal al verslaan. En dat moet voor dat de mensen vandaag gaan, gaan rijden. Beginnen. Ja. En dat is ook om ze zeven uur, half zijn. zeven. Dan, ja, nou ja, eerder nog. Ja. Dan wordt er altijd gezegd dat in de wintermaanden... dat de herten dus het dorp intrekken... omdat ze geen voedsel hebben in, in de duinen. Maar ja, in de zomer zie je ze ook gewoon lopen. Nee, nee, het is gewoon. Ze zijn hier tien en een halve maand afgelopen jaar geweest. Ja. Maar 2018 zijn ze tien en een halve maand geweest. Ze zijn vijf tot zes weken weg geweest. En dan zijn ze er weer. Ja, want ik ben zelf een, een huis aan het verbouwen op de kost verloren. Maar nou, daar staan ze iedere morgen in de tuin. Ja, ja. ja, ja want, Ik uh, vind het wel grappig. Sinds, ja. sinds het afschot is begonnen in november, 1 november 2016. Uh, het heb ook uh, maart uh, drie weken afschot geweest in 2016, waren het maar drie, maar drie weken. Maar toen het in, op 1 november begon, zijn de herten gewoon die aan de Brede Roos had leefden, gewoon de duin uitgevlucht. En die gingen ook niet meer terug. Waar blijven die dan? Die zijn ondertussen in de wijken uh, hebben zich uh, genesteld. Gewoon uh, erom... gaan door de Koningsstraat hoor. Ja, ja, nee, ze lopen ja. op de boulevard. Want ik, bedoel, ik zie het aan de keutels die op de straat liggen. Nou, de beet... Oh, hier zijn ze ook geweest. Die op de boulevard komen, die leven dan in zenderparks. Ja. En dan heb je een groep bij uh, de Korsloorstraat, die leven in het Bunkerpark. En dan heb je bij de Huis in de Duiden, bij de Hik. Die komen ook naar, richting Bunkerpark. En ja. dan heb je ze in Zandvoort Noordergroep zitten. En dan een, is een groep, groep bij uh, rond het spoor bij de Sofieweg van Lennevech. Maar die, die kun je, je weet dus dat ze er zijn. Je weet dus dat ze daar hun leefgebied hebben. Maar je kunt dus er niet voor zorgen dat ze in hun leefgebied blijven. En daar niet naar buiten gaan. Dat kwam omdat ik te, te, op die demonstratie januari 2017, 15 januari... Hebben toen, uh, is een demonstratie geweest op de Brede Roodestraat. Hij aantal een gehad over vandaan. En die hadden allemaal he, over het afschot... Maar, dat was mijn punt niet. Mijn punt was, er hey, moet wat gebeuren dat de herten in de duinen blijven. Ja. Niet meer naar Zandvoort kunnen komen. Dus ja. ik heb toegezegd, er moet een hoger hek komen. Nou, uh, op een gegeven moment heb ik dan in maart een uh, burgerinitiatief ingediend. En uh, voor een hoger hekwerk van 500, 600 meter heb ik omgevraagd. Later heb ik het iets veranderd naar 700 meter. Wat beter zou zijn. En, uh, maar ja, daar kreeg ik alleen maar tegenwerking op. En waarom? Wat, is waarom, daar, wat kan daarop waarom, tegen zijn? Ja, daar was een, we hadden een burgemeester en Waternet en PWN was erbij gehaald. Wat die erbij was helemaal niet nodig. Want het ging om dit, dit gebied. Uh, hadden alternatieven. Uh, laseren proberen. Geurzuilen plaatsen. Binnen dezelfde avond was het mislukt. Uh, uh, Bouwhekken uh, neerzetten. Aan de verkeerde kant. Ja, boom. Honden, honden, honden. hondenbrigade inzetten. Wat geheel niet werkte. Nee. Elke avond gingen wij het controleren. Wij monitoren de, dat. Mm -mm. Gingen ze in de duin lopen met de honden. Nou, dat hebben we gefilmd. Dat mag helemaal niet. Nee. Je jaagt ze op die manier nee. hun eigen duin uit. Ja. Fout. Een hoger hekwerk is het enige wat helpt. Ja. Maar dat is natuurlijk aan de achterkant bij, uh, bij de Zuid... Hè, om het ja. maar zo te zeggen. Blijft dat natuurlijk ingewikkeld? Want dan kunnen ze er toch altijd uitkomen? Of is dat... Nou, uh, het hek staat er nu. En uh, het heeft lang geduurd... Uh... Op een gegeven moment was er een toestemming gekomen, waar ze begonnen en toen werd het weer ingetrokken, want er was weer iemand ertegen. En wie dat is, geen idee. Wordt niet bekendgemaakt en dat is heel jammer. Ja. Ik zou graag willen weten wie dat geweest ja, dan is. Dan kun je er een, een gesprek de mee de burgemeester weet het niet en die weet het niet. Maar dat, dat, ik wil het graag weten. Ja. Maar goed, het hek staat er en er komt er nog een enkeling komt uit maar uh, Niet meer groepen. die grote groepen. Nee, geen, 20, geen, 20, geen 30, nee, 40, 20, 50, 20, 60, 70, 80 heb ik zelfs ja. gehad in 2016. 80 stuks bij elkaar. Ja. En zo maar er, wat je dus net zegt is dat die, uh, die herten die dus zo'n beetje in de kors verloren staat rondlopen. Die komen dan uit het uh, Bunkerdorp. Nee, die komen, ja. Die, zijn, die leven dus in de wijk. Hè. Die, die, ja, ja. Die, die, die, die, die hebben zich gewoon daar genesteld. Die zijn toen gevlucht. Ze zijn dus uh, vier, vijf weken op de... Toen de bronstijd begon, dat was de eerste leeuwpoep die we hebben gestrooid, was in begin september. De derde week van september waren ze verdwenen, allemaal. En toen stonden ze, hebben we ze gevonden, op de natuurbrug boven het Zandslaan. Ja, Zo naast Zo'n 30, 35 herten. Nou, dat zijn die, die Zandvoortse herten, die in de wijken leven. Ja. Die stonden daar. En die daar. zijn dan daar, en hoe kun je dan ervoor zorgen dat ze niet meer terugkomen? Nou, hoe je, nee, nee. Uh, even op het, ze waren op de brug tijdens de bronstijd. Vier weken lang hebben ze in de gaten gehouden. Overdag, s morgens, s avonds, elke avond gingen we naartoe. Er was gewoon dierenleed te voet uit. Aan de ene kant de bokken. De Zalmse bokken. Die naar de hinders willen. En aan de andere kant zonder de hinders. Want er staat een hek tussen. Er zit een hek tussen, ja, precies. En uh, dat was gewoon dierenleed. Kijk, die herten hebben de korte route genomen. Nee, we gaan via het uh, vispad uh, ja. richting brug. En niet. De omweg, de omweg he, door het verkeer heen. Dus eigenlijk ook veiligheid. Ja. Maar ze konden er niet uit. Ze hebben daar opgesloten gezeten. En wij hebben dus gevraagd. gooi dat hek open? Ook een groep kinderen hebben dat erom gevraagd. Gooi dat hek open. Wat is dan de reden dat ze dat niet doen? Omdat ze niet willen dat die, dat die uh, uh, hinders bij die bokken komen? Maar toch. stond Op 1 november toen het afschot weer begon en hek open. Dus en toen door, mocht het wel doorgezaagd. doorgezaagd. Illegaal. Illegaal. Oh. Maar het hek was ook verdwenen ook. Nou, als ik activist ben... ...en ik wil het openmaken... ...dan maak ik het open... ...en dan gooi ik het hek zo op de grond. Ja. neem Ga ik het niet mee. Nee. Ga je niet opruimen. Dus. Nee. Ga je niet opruimen? Nee. Maar goed, ik heb dat, uh, de waternet op aangesproken... ...en die zagen, ja, het is een politiezaak. Het is een politiezaak. Tot vier keer hebben ze het op schrift uh, op hun Facebook gezet... Bij antwoord, Politie Zandvoort, Politie is geen letter bekend hierover. Het oh. hele systeem staat geen letter erover. Dus de aanklacht is zijn, niet ingediend. Zijn de herten eigenlijk van iemand? Uh, wat ze zeggen... wat ik was van de politie heb gehoord... zijn van ons allemaal. Ja zijn van ons allemaal. Ja, Ik heb een beetje de, de regelgeving daarover heb ik geprobeerd na te zoeken. Ja. Nou, uh, op het moment dat je dus, uh, zoals in de Oostwaardersplassen... Een, een hek om een gebied heen neerzet... dan heb je een eigenaar en dat is ja. dan de beheerder van dat gebied. In dit geval is het natuurlijk zo dat de Amsterdamse waterleidingduinen... zijn niet volledig omheind. Want ze kunnen er ook uit, hè, want bij ja, het strand... Je als je heen. richting Noordwijk gaat, uh, ja, daar, daar staat natuurlijk geen hek op de zee dan zijn het geen gehouden dieren en dus is Waternet ook niet verantwoordelijk. Nu proberen ze natuurlijk wel een beetje hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar ze kunnen altijd zeggen als er een hert voor een auto springt van ja, sorry, Waarborgfonds, ja? uh, wij zijn niet de eigenaar ervan. Want ja, misschien komt dat hert wel uit bloemen. Ja, klopt. <laughs> um, is, is, is dat nou een probleem aan het worden? Nou, uh, de afgelopen jaren, afgelopen winters, zijn er toch een aantal... Ongeluk gebeurt op de zeeweg, ja, ja. omdat er aan beide kanten geschoten werd. Deze winter niet één aangereden. Waarom niet? Omdat daar nou niet geschoten wordt. Ja. ja. Dus de herten vluchten de duinen uit als op hun gejaagd wordt. Ja. Dat is daar de lage afgelopen jaren op de zeeweg tijdelijk duidelijk geweest. Maar nu niet één hert is daar aangereden. Ja. En de en dat was inderdaad... het vorig jaar al een ja. stuk minder dan een jaar daarvoor, Omdat ik toen met de burgemeester van Bloemendaal contact heb gehad... over de, de afrastering die helemaal niet deugde. Toen heb gemeente Bloemendaal zo'n 600-700 meter afrastering gerepareerd. Een werknemer, die mij dat allemaal heb uitgelegd... en allemaal laat laten zien, die zei... twee jaar geleden waren we al begonnen... maar toen werden we teruggevloten door de PWN. De reden was, ze wilden gewoon in de rechtbank het bewijs hebben dat het ongelukken gebeuren. Ja, dat ze afgeschoten okay. moeten worden. Ja, nou, dat, dat, is ja. dat is echt waar. Maar wat, wat voor uh, heel veel mensen... en voor uh, leken uh, ja. uh, ook zoals uh, ik ben... een vraag is... er zijn twee gigantische wildbruggen gebouwd... kosten drie. drie pardon. Hoeveel miljoen hebben die gekost per stuk? Ik denk stuk? Uh, bij elkaar uh, 33, 34 miljoen. Dat bedoel ik. Waarom? En dan staat er bij de spoorbrug... 700 meter geen hekwerk langs het spoor. En daar werken we nu ook keihard aan. Ja. Want daar... Maar waar zijn die bruggen voor? Leg eens uit. Voor de, voor de, voor de dieren hadden ze gezegd. Voor, voor, de, oh, de, voor he? de herten dus, onder dus de, andere. Dus Om het grotere leefgebied te hebben. Van het ene naar het andere terrein? Maar het is niet waar. Nee. dat is helemaal niet waar. Het is helemaal niet waar. Want daar zit het hek voor. Het is voor de rupjes. Het is voor, uh, voor de muisjes. Ja, nou goed. Dat, dat is echt waar. Ga maar eens kijken. Maar nou, is het ook niet zo dat uh, dat nog niet open is omdat niet overal een goed hekwerk is? Nee, dat, dat het is misschien... vanwege de ene beheerder heeft zoveel damherten en de andere beheerder heeft zoveel damherten. En de, de ene beheerder wil alleen maar die afschieten en die andere beheerder moet er veel meer afschieten. Dus ze willen niet samen de kosten delen. We zullen dus niet dat, die, dat er even een paar duizend herten vaart uit de Amsterdamse Wattelijn Het is naar, geen samenwerking. Uh, oversteken naar, richting het blijft uiteraard. een probleem, dus ja. die samenwerking. Er is gewoon geen samenwerking tussen die nee. groepen. Maar dat is eigenlijk allemaal geld, krijgen ze uit Brussel subsidies. Subsidies. Ja. Ja. Kun je, krijg je daar ook iets van? Die ik krijg helemaal niks. Ja. Helemaal niks. Ja. Dus dat hoef ik ook niet. Nee, maar uh, die, die leeuwenpoep die jij uh, ophaalt, waar, waar haal je die vandaan? Nou, uh, ik kom van Noord-Holland. Daar zit een dierenpark. Daar zit ook een, uh, ge een geweldige stichting. Die dieren opvangt, wilde dieren opvangt. Uit heel Europa komen ze daarheen. En die zijn verwaarloosd, worden opgevangen. Dus daar zitten zo'n 37 uh, tijgers en leeuwen. Oh, maar dat geeft wel een, een beetje poep dus. Ja, het komt veel poep. <lacht> Maar goed, ik, ik heb daar contact gezocht. En uh, nou, toen was het gauw geregeld. En toen hebben we begin september hebben we dat uh, uitgeprobeerd. Omdat Ruud de Wild, uh, Ruud, uh, de Wolf, Ruud de Wolf van OPZ ja. mij ja. dat. Hé, hey, Willem, we moeten dus leeuwpoep gebruiken. Toen moest ik erom lachen. Ik zeg, ah, maar nee, dat werkt niet. Die herten kennen de leeuwen niet. Maar na een half uurtje kwam ik bij hem terug met uh, Ruud. We moeten het maar eens proberen. Ja, waarom niet? En zo doen. Zo doen hebben we het geprobeerd. Maar dat was toen begin september. Ik geloof 5 of 6 september. En drie weken later waren alle herten verdwenen. Ja, ze zijn niet meer op het spoor geweest. Nee. Nu werd het kort geleden weer gedaan. Nu was het feestje van de burgemeester. Ja. Er waren heel veel herten op het spoor. Tweede kerstdag geloof ik was het. Dag tevoren nog ook nog zelfs. Tweede kerstdag, uh, middags, 16 herten op het spoor. Ja, niet normaal. Nee, maar dat is ook levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk, ja, zeker. Dus ik was net op tijd erbij om die herten eraf te halen. Ja, want hoe lang maar, zou dat dan werken? Hoe lang blijft die geur, weet uh, dat, niet, weet, je dat weet je niet. Dat weet je ja, van, van het weer of natuurlijk. Dat ligt uh, ja. uh, snel. Maar goed, noem maar op. Ik, toen heb ik. Uh, de burgemeester heb die beelden gezien. En uh, toen heb je gezegd: dan moeten we weer leeuwpoep gebruiken. Is goed. Ik zeg: uh, gaat maar regelen. En hij heeft het toen ook geregeld. Dus en de tweede hem... keer heeft de burgemeester ervoor gezorgd... dat er dus een de tweede lading op kwam. Twee keer heeft hij geregeld, ja. Hij heeft de bestelling gedaan. Wij hebben het, ik heb samen met een chauffeur van Spaanlanden hebben het opgehaald. En uh, we hebben het uitgestrooid daar ook. Ja. En daarna is geen meer op het spoor geweest. Wel steken ze de spoorweg over. Van de ene kant naar de andere kant. Maar, maar ze gaan, gaan er niet langs lopen? Nee. Nee. nee. Ze ruiken nee. wat en dus ze denken dan, nou daar moet ik niet heen. Dus niet kluis. Ja. <laughs> wat ik wel heb, ook Joop Berens heeft aangetragen gezeten, het wethouwer. Pro ProRail is ze bezig en binnenkort gaan daar van die geurzuilen komen. Met een vloeistof wat naar leeuwen en tijger ja, want er is uh, elk die parfum is, te, is na te ja, maken. Ja. Dus die leeuwengeur uh, moet ook na te maken ja. zijn. Ja. De ProRail is er al mee bezig in het land. En uh, nou ja, dan gaat het ook hier komen. En het hekwerk, daar wordt ook keihard aan gewerkt. Nee. Dat het in, langs het spoor naar de brug uh, gerealiseerd gereal, is. Dat het gaat komen daarom. Ja. Want kinderen spelen daar ook ja. op het spoor. Ja, en dan is het uh, hertenpoep en leeuwenpoep. En inderdaad lopen ja. honden daarom. Want dus, je mag je hond eruit laten daarom. Honden lopen ja. er ook over het spoor. Ja. Ja, te gevaarlijk. Zoveel miljoenen uit voor een bruggen. Maar, ja, maar weinig voor die, voor de die veiligheid. De ja. Willem, we willen je bedanken voor je komst. Uh, Opwille van de tijd. Want we hebben nog vijf minuten. We moeten nog even een agendatje ja. voorlezen. Zo ja. een, en even afsluiten. Um, Mochten er nou dingen zijn die uh, nieuw zijn in de hele ontwikkelingen, Laat dat ik even heb, weten via... Oh. Er is 31 januari. Zijn we door de burgemeester uitgenodigd voor een opening van het uh, Nieuw Hekwerk? Kijk. Opening of slapen? Ja, een opening. Een feestje. <laughs> hij, ja. Hij, heeft, hij, hij geeft een klein feestje. Wil, wil, je, wil je daar nog mensen voor uitnodigen of zeg nee, je? Dat... Nee, wij zijn uitgenodigd en, en klaar. Dat uh, is het. Oké. Okay. Nou. Dank voor je komst. En uh, als Niet er enden. echt een nieuwtje is, dan een beetje is het goed. gerry te vinden. Is het goed. We gaan meteen door naar de, naar de agenda. agenda. Dank je wel ja, voor je komst. Dankjewel voor ja, jullie komst. komst. Precies. En, um... We beginnen bij uh, uh, expositie. We gaan naar Zandvoort in het Zandvoortsmuseum. Die loopt tot uh, maart 2019. Ja, en 27 januari, dat is dus morgen. Dat is de spirituele avondborrel. En daar hebben we al uitgebreid over gesproken. Dat is in het Amsterdam Beach Hotel van 7 tot en met 11. Dus dat hier ja. 10 uur, maar het is 11 uur. En de entree is uh, gratis. Goed, 31 januari. Weer een regenboogborrel voor jong en oud bij Café, uh, Grand Café XL. En dat is van half 6 tot half 8. En op 4 februari is de introductie van de Rotary Zandvoort in het water wat oh, zei oh, ik dan? Rotary. Dat vind ik ook nou, wel een de leuke leuk, Rotary. Trouwens, De Rotary. <laughs> de Rotary Zandvoort. En dat is in het uh, wapen van, van Zandvoort. En dat is om 8 uur s avonds op 4 februari. Ja, dan hebben we weer een uh, nieuw... Uh, cabaretprogramma, dat is uh, cabaret aan zee. Gelukkig wij de frisse lucht, nou dat is een onderdeel van het uh, Zandvoorts volkslied. Dat begint om 8 uur s avonds, is in de krocht en het is op 23 februari dus, zoals ik al zei. Op 23 februari is ook een uh, short rally op het uh, circuit van Zandvoort. En op 28 februari is er een regenboogborrel voor jong en oud bij ja, Kankervee XL. Ja, precies, uh, dat is dan de, het vervolg. Uh, wat wij uh, nog moeten zeggen is dat na dit programma, hè, na Goedemorgen zeg jij dat even, want daar weet je alles ja, van. daar weet ik zeker alles van. Uh, na dit programma, na het nieuws en de reclame, dan uh, kunt u luisteren. Een oude uitzending uh, van ZFM Oud-Zandvoort uit 2013. Waarin Louis van der Meijen even terugblikt op de melkhandel van Van der Meijen. En ik heb het interview toen gedaan, dus daar weet ik alles van. Het is een hele leuke uitzending. Ja, precies. Goed, we hebben elke eerste maandag van de maand een nabestaande groep bij ook Zandvoort. Dat is van half twee tot drie uur en dat is aan de Vlemingstraat in Zandvoort Noord. En uh, elke vrijdag is er ook medische gymnastiek bij pluspunt van uh, kwart over negen tot kwart over tien. En dat is ook op de Vlemingstraat nummer 55. Dat... En op diezelfde plek is er elke eerste dinsdag van de maand om half elf digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad, tablet, smartphone, etc. op dezelfde adres. Nou, we hebben nog twee minuten. Uh, ja. We willen graag bedanken voor de techniek uh, Thomas de Jong. En uh, de ja, die was voor mij, van ondergetekende Ja, dankjewel Was weer maar goed uh, bij elkaar gezocht. Ja, het... Is, uh, ja, we moesten nog eventjes een berichtje van uh, Therese vermelden. Die heeft het op de website gezet. Ja, heel goed. Heel goed. Heel goed. Nou, de redactie was gedaan door uh, Gert van Kuik. En de eindredactie Gerrie Rutte. En de koffie werd ook gedaan door Gerrie Rutte. Presentatie vandaag werd gedaan door Irene de Jager. En Cor Draaier. Dankjewel, Koor Ja, dankjewel. <lacht> nou Verder bedanken wij Hotel Hoogland voor de gastvrijheid. De koffie thee in het water. En ik zou zeggen, een prettig weekend. En tot de volgende week. En we gaan eruit met Mezzo Garden Party.